enat Kok met het NOS journaal. Op de Olympische Spelen in Milaan heeft Jutta Leerdam goud gewonnen op de 1000 meter. Ze versloeg landgenoot Femke Kok die het zilver won. Kok reed sterk en kwam over de streep in een Olympische recordtijd, maar Leerdam ging daar in de laatste rit nog overheen. De Japanse Takagi werd derde. Het goud en zilver zijn de eerste medailles voor Nederland op deze winterspelen. Aankomend premier Jette spreekt van een frisse ploeg... nu alle namen van het nieuwe kabinet bekend zijn. D66 maakt vandaag als laatste coalitiepartij bekend... wie er minister of staatssecretaris zal worden. CDA-leider Bontebal is tevreden over zijn ploeg. Ik denk dat deze acht mensen dat heel goed uh, kunnen. Maar ik wil ook graag dat deze mensen uh, natuurlijk hun werk... in een minderheidscoalitie goed kunnen doen. En dat ze ook verbinding met het land kunnen maken. Dat ze ook teamspeler zijn in het nieuwe kabinet. Uh, en ik vertrouw ze voor de volle 100 procent. De druk op de... De Britse premier Starmer neemt toe na de oproep van de Schotse Labour-leider Sarmer om op te stappen. Volgens hem zijn er te veel fouten gemaakt. Starmer ligt onder vuur omdat hij zijn partijgenoot Pieter Mendelssohn ambassadeur in de VS maakte. Terwijl hij wist van zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het zijn harde woorden van de Schotse Labour-leider, zegt correspondent Arjen van der Horst. Alles wat er nu rond Pieter Mendelssohn gebeurt en Keir Starmer is alleen maar een afleiding voor Labour in Schotland. Het verkleint kansen om de verkiezingen te winnen, zegt Sarwa. En daarom is het beter dat Keer Starmer opstapt. Maar vanavond spreekt premier Starmer de Labour-partij toe. En na Den Haag, Nijmegen en Rotterdam... willen ook vrijwel alle partijen in de gemeenteraad van Amsterdam... niet samenwerken met Forum voor Democratie. Ze hebben vooral moeite met forumkandidaat Reginald Eekhout. Volgens onderzoek door NRC is hij medeoprichter... van een extreemrechtsorganisatie.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 Consecutive ideas, gravitation pulls you down. In your arms, I'm the one to tell you, the one to shake the. Turn turning silent, so uncertain of your swagger, positively on the run, wired to the ticket prize, telling everyone your story. When events unfold, your smile pulls attention hard and wide, and burning down, permanently on the ground, consecutive. Repetition holds you down Executive ideas. Gravitation pulls you down in your arms. I'm the one to tell you. The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 Booty call. There's no escaping this. Go ahead, be a miracle Now everything I need Is cigarettes and some Demerol There's no escaping this. Go ahead, be a miracle Now everything I need Is cigarettes and some Demerol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 Mm -hmm. en, uh, uh, ja, en we hebben ook nog een, een kind gekregen. Ja. <laughs> ja. Dus dat, nou, dat nam ook wel weer even een ander soort tijd in de slag. Ja.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 Um, op weAreKafka.com En onze Instagram is ook WeArekafka. Dan gaan we hem even laten horen. I'm gazing at a picture. An lady in black and white.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 Waar ik vaak te lang achter blijf, Verlies het besef van dit tijd In mijn zak zit er niks Maar ik voel me de koning bereik Vanavond is alles op mij Zij wil weten of ik haar morgen nog spreek Kleine kans dat ik haar morgen nog weet Liby te kort, dus ik moet zorgen dat ik leek We kunnen zwart ik dit als je me neemt we can swipe a credit card as your money. We can swipe a credit card. It's geen probleem. What is the schade of de bond? leg lay my We can swipe a credit card as your money. We can swipe a credit card as your money. We can swipe a credit card as your money. What is the schade of de bond? leg lay my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 zij wil weten of ik haar morgen nog spreek. Morgen nog spreek. Kleine kast dat ik aan haar morgen nog weet. Die biedt tekort dus ik moet zorgen dat ik leek. We kunnen swipen, creditkart als je me neemt. We kunnen swipen, creditkart als je me neemt. We kunnen swipen, creditkart is geen probleem. Wat is de schade van de pony, ik leg meteen We kunnen swipen, ket het kat nee We kunnen swipen, ket dit kat als nee We kunnen swipen, ket het kat als nee Wat is de schade van de pony, ik leg meteen We kunnen swipen, ket het kat als nee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 Oh, save me All the fires is loose Bum, <laughs> bum, Субтитры was hem, Theo Hartse, dus uh, ik uh, zit nu plaatje praatje te doen. Xelia met Dance with Danger. Like my heart with in Yeah! Ik was even vergeten dat ik uh, gewoon dat eigenlijk had moeten doorstarten na Theo Arts met misteken En daarachter dus Xylia met Dance with Danger. En uh, dat heeft ook weer een uh, betekenis, die Xylia Want ze komt oorspronkelijk uit Gent, uit België. Maar ze woont ook al net bijvoorbeeld als Marta Arpini. Of als Louis Linkenbach. Al een lange tijd in Nederland. Ja, en dan is het ook nog dat je meetelt. Sterker nog...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 Hij was nog de afsluiting in de uur van donderdag 5 februari, tweede uur. En dat is deze Tom Runs met Obando. bundle Eigen opname. Obando Spring on the plains o -Bundle. Waving at trains By the fireplace, a wicked chair Dozing off with your feet